Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Anti-tankwapen. Gisteravond hoorden getuigen een enorme knal bij het pand in Amsterdam Sloterdijk. Er sneuvelde een ruit, maar niemand raakte gewond. In de buurt werd een raketwerper gevonden. De politie heeft die meegenomen voor onderzoek. Details over de arrestatie en over de toedracht van de beschieting zijn nog niet bekend. Op sociale media betuigen veel mensen steun aan de Utrechtse agent die gisteravond gewond raakte bij een brand in de wijk Kanale-eiland... De agent was het brandende flatgebouw ingegaan, raakte omsingeld door het vuur en klom door een raam naar buiten. Op een video is te zien hoe de man aan het raamkozijn bungelde en zich uiteindelijk liet vallen. Mogelijk heeft hij beide benen gebroken. Zijn chef noemt de agent moedig, omdat hij bezig was levens te redden. Websites die anonieme zorg bieden aan jongeren... kunnen minder mensen helpen omdat ze minder subsidie krijgen. Het gaat om websites die jongeren bijvoorbeeld helpen... bij depressies en eetstoornissen. Omdat de zorg anoniem is, vergoeden de verzekeraars die niet. Het Rijk heeft wel een subsidiepot... maar omdat er steeds meer hulpwebsites komen... krijgen die elk steeds minder geld. Staatssecretaris Blokhuis is juist een campagne gestart... om jongeren met depressieve gevoelens aan het praten te krijgen... Een Indonesische rechtbank heeft een moslim-extremist ter dood veroordeeld. De 46-jarige Aman Abdurrahman gaf vanuit de gevangenis opdracht voor terroristische aanslagen. Volgens de rechtbank is hij onder meer het brein achter de aanslagen in Jakarta, waarbij in 2016 zeven mensen omkwamen en een Nederlandse VN-medewerker zwaar gewond raakte. Het weer nog veel bewolking en maar af en toe zon... vooral in het noorden en oosten valt regen of komen buien voor... staat een stevige noordwestenwind en het is opnieuw fris. 15 tot 18 graden. In het weekend verandert er weinig. Vanaf maandag droog en zonnig en in de loop van de week zo'n... ZFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig...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 Ja, daar zijn we dan weer. De boys are back in town en de ene boy is klaar. De ander is nog wat beter met het, uh, het eind eindnatunen, zeg maar. even kijken of die er is? Ja, ja ik ben er. Maar ja. ik, denk, ja, ik was even mijn, mijn oortjes was ik eventjes aan het corrigeren. Want, uh, ja, ze luisteren nog steeds niet, hè? Ik ben al een beetje doof, maar op uh, mijn, kop, mijn kop, kop, koptelefoon stond wat aan de harde kant, Willem. De kant dan uh, dat kan dat niet? Ja, kijk eens een fluitje fluit horen, weet je wel. Ja, ja, echt, die, die, die die, Ja, die bedoel ik ook. Dia, ja. ja, ja. Die wat ja. leuk dat jij er weer bent, joh. Ja, ik wat ben ik er weer. Ja, ja, komt ja. uit het warme zuiden. Was het nou ook warmer daar dat je Ja, zegt, ja, nou, ja, ja, ja en serieus, het me... echt warm. Want uh, ik heb er geloof met, uh, met 24 graden op een gegeven moment. Terwijl het hier. Hier was het 19 graden of zo. Ja, maar we hebben, het, we hebben het niet over Spanje, we hebben het over Limburg. Zuid-Limburg. Zuid-Limburg. ook nog, als Limburg is. Maar ben je daar graag heen, Johan? Ja, ik mag er graag zijn daar. Oké, oké. Okay, ja, okay, en is, en, uh... en heb je daar al, we hebben allemaal gezien daar dan in de buurt? Of van alles. Van alles. Ik heb de meest vreemde soorten vlaaien gezien. En die vlaaien liggen nog overal. Ze liggen niet alleen bij de bakken. Ik zag ze ook in de wei liggen. Oké. Okay. Ik denk, waar is dat nou... Ja. Heb je daar ook wel van geproefd? Nee, want ik zat naar voren, van die vorige fly zat ik naar vol. Ik denk, nou, hier waar ik maar niet aan hoor. Nee, nee, nee, dat gaan we niet doen. Maar wel een bruin leven. Ja, bijzonder. Ja, net zoals die fly, die hebben ook een bruin leven, toch? Uh, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, leuk dat ik, hier, uh, dat ik hier weer ben. Leuk dat ik jou weer zie. Ik vind het weer een, uh, een verademing, zeg maar. Heb je weer een trauma opgelopen? Uh, een beetje. Ja, een klein beetje. Dat je me naar boven zag komen hier. Ja, werkelijk. Komt kom hij weer aan, die duif. Werkelijk. Ja, en, en heel stom. Wat doe je als er een duif overvliegt? Je kijkt naar boven, hè? Ja, dat doe je automatisch. En wat doet die duif dan? Ja. Ja, dat bedoel ik. <tied> ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Nog drie minuten. Dan gaat mijn trein. Dan hoef ik hier ook. Ooit meer te zijn, want als ik hier rijd, had jij me aan de lijn. Utrecht, treft Atrecht, kamerlijke leveringen, Rijs van Sjaloos, Rooswegen, Loteringen. en Utrecht. Kloos haar antwoord is net de maar van haar huxer, Godverd en Rockford, Pate en Kikkerbreng Hansel, Leven, Pijf, en wat even hun gezever. Frankrijk! Nou weet ik heel goed, dat je Frankrijk haat en daar zo nooit. Op vakantie ga ik ja, jou in Brussel, Brussel. dat jij al vreselijk waard Ik zou in Frankrijk ook niet je dag, Maar jij ja, gaat ga toch, want je moet toch wat bij nee, daar is toch brood En men gaat nooit in wat ik ga, ik, ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug Utrecht, Aanrecht, Kamerlekke, Gevelingen, Rijssel, Sjaloos, Rozebeke, Loteringen, Deupjes, Kloosjart, Wanderen, de Rissen in de Vlam, Matman, de Fort, Verder, Rockwort, Patek, Kiekenpil, Ganslever, Kretjes, Smort en het eeuwige gegeven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 ja, ja, ja, ja, maar zo ver, ja, ja, ja, ja, ja. zo ver ben jij helemaal niet gekomen. Nee, Je maar ik ging hier. toch wel die kant op. Ik zat, er, ik zat een klein stukje van... Uh, ik zat uh, uh, uh, op een, uh, een heel mooi punt, ook daar trouwens in, in Limburg, een drie landenpunt. Dus het, uh, het uh, ligt tussen uh, alle landen... Een, uh, nee, ik zeg het verkeerd. Het, het, het drie landenpunt ligt, ligt tussen Assen, Rolde en Abu Dhabi. Daar in de buurt. Daar in de buurt, ja. Ja, ja en, nee, dat is. Maar uh, heb je nou ook dat je zegt van: ik heb met één been in Duitsland gestaan. Met, ja. met één arm in België. En nee, met die andere arm of dat andere been in. Nou, Nederland. ik had een beetje te veel flyen op. Dus van fly krijg ik krampjes. En een van die krampjes verdween dan richting Duitsland. Ja, denk ik. Kijk, daar ook <lacht> <niet aan> doen. <lacht> okay. Het was een ongelukje. Ja, maar ja. dit was jou. Je bent een week weg geweest. Lekker ja, Maar is dat uh, be, uh, alleen deze week? Of komen er nog meer weken deze? Nee, hij gewoon even een weekje eruit. Uh. Bru Bruis moest even eff nieuwe Bruistabletten halen. Maar, zeg maar. Waarom, waarom nou specifiek gekozen voor Nederland? En niet meer... Nou ja, specifiek gekozen voor Limburg. Want ik vind gewoon uh, Limburg. Uh, uh, ja. Misschien heb je het wel eens gemerkt dat ik heel af en toe. wel eens Limburgse muziek draai. Heel ja, af en toe. En Hesse komt er regelmatig. Is dat niet Brabants? Ja, Brabants. Ja. Tegen de Pela. Het is dus tussen Limburg en Brabant in, zeg maar. Maar. Ja, je hoort... Jij een oude veensteker eigenlijk. Dat je, dat je veen stak vroeger. Ja. ja, dat klopt, Vleem. Uh, nee, veen. Ja, sorry, Vleem. <laughs> ja, Vleem. Oh, dat is uh, dialect? Uh, ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Turf. Ook. Ja. Ja, ja die hebben ook heel veel maar jouw Turkse leef, mensen. Jouw neef vind ook Billy, hè? Zo? Billy, ja. Bill, Bill? Ja, Billy B. Turf. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik vind, uh, ik vind uh, Limburg, ik heb daar gewoon bij mij. Ja, nou, het is ook een heel mooi land. Ik ben er, uh, dat vertelde ik je al net buiten de uitzending. Privé heb ik dat verteld Ja, ja. ja, ja. Mogen de luisteraars ook wel weten. Ik ben uh, zo'n jaartje geleden ook met mijn vriendin uh, richting uh, Limburg gegaan. Wij logeerden 10 uh, kilometer ten uh, oosten van Valkenburg. Ja. En we hebben daar auto's gehuurd en we hebben daar rondgetoerd. Nou, echt fantastisch. Ja. Ik, ik hoor wat er op 80 achtergrond Ja, ik kon hem niet laten. <laughs> Nee, maar maak je verhaal maar af. Want daar komen we voor natuurlijk. Is dit een opname uit uh, 1984? Ja, jou? helemaal goed. Ja. ja mooi, hè? Ja, ja, ja. Toen was ik nog goed o bij stem, hè? Ja, ook nog, ja. Ja. Fantastisch. Wel, ja. Wel, met de Maastrichtse staart, toch? Ja, het ook? Ja, ja, ze hadden allemaal last van de ogen, dat klopt. Ja. Ja, ik kan er niks aan doen. Kijk, de ene heeft wat met, met Spanje en de andere heeft wat met Griekenland weer. En iemand anders heeft wat met Stabhorst. Ik heb wat met Limburg. Zuid-Limburg, hè? Want? Dus Ons Scheng. Ja, maar in Noord-Limburg, dat... Uh... Ja, ik, ja, ik weet het niet. Is nog ik, vind, een... ik vind het landschap zo mooi, hè? Je, hoe ver je naar het Zuiden gaat, ja, ja, dat dan is wordt, inderdaad... Ja. De, uh... Daar in de buurt van, uh, hoe heet dat, de andere plaatsje ook Omelo. Almelo? Ja, Almelo. Almelo, nee, geen Almelo natuurlijk. Leuk! <laughs> oh, is ook leuk! <laughs> ja. Nee, maar Nederland is hartstikke mooi om... Uh, want ook Noord-Holland. Ik, uh, ik heb een week of wat geleden heb ik in Noord-Holland rondgetoerd. De Beemster en zo. Plaatjes ja. als de Rijp en Graft en zo. En al die... Uh, ja, het is ook heel, heel mooi. En, en uh, kleine landweggetjes. Ja. Waar, je, waar, je, waar je eigenlijk uh, nog heel weinig verkeer ook nog tegenkomt. Dus je uh, heel veel rust en zo. Ja. En, uh, nou, ja. Weet, je, weet je wat het natuurlijk wel is? Kijk, ik kom natuurlijk, zoals bekend inmiddels, uh, uit het oosten van het land. Ja. En... Ja, maar je, dat heb ik ook wel ervaren, want alle wijzen komen uit het oosten. Eén ervan wel, die staat nu hier. Ja. ja zonder uh, al die, Ja, ja, ja. Maar uh, dan zeggen ze: van, van ja, maar uh, het oosten het zuiden, waarom zoek je geen middenweg? Ja. Ja, nou ja, goed. Dat bedoelen ze qua muziek dan, hè? Ja, ja, ja. Daar heb ik wat op gevonden. Dat wil ik je graag laten horen. Oh, dat. Ja, dat, mag Ik ben, ben zo benieuwd. Willem buigt zich nou over zijn laptop, luisteraars. want uh, die muziek moet natuurlijk wel eventjes ingestakt worden. En dat is uh, soms uh, even zoeken, maar heb je.? Al twee... Daar komt hij? Ah, geweldig. Gedachtig op, allebei in de saxofoon. Witte bloes, blauwe boks met gelle biezen. In skiers, konus, Nog boete in de deur, wilde ik het gerette ketap. Van een trompet. Genoeg wandel nu, hier drink wie drinkt te met. In eerste stroot komt van wieten naar roepen, ik dacht een kelder trekt er nog eens een soep. En dat lege truit van die trombone, trok ons dus naar voren over de stoep. Wie de kark van natuurlijk weer twee cafés aan plaats, wordt muziek gans was. Bloos muziek op een schone zondagmorgen. Blaas muziek, een blazoen van de been met toeters en bellen een vrouw vertellen ik ben een keel, ik voel me riek zoals een met met Ik geef me een blaasbad wil het stevig fundament door mijn schoen en voor de muren van deze muziek het vergulde koperen dak weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan heerste muziek. En dat soms een met mooi weer. Bloos muziek, bleus mij om vijf. Met mooie flantuten, biesjes aan de kajuten. Zo'n echt is bloos muziek, bloos Scheid die kan zo zuiver zingen. en zo zwin dat vals was het is dan yes. nou keks dat krijg je als je uh, de ja het zuiden en het oosten gaat mengen, zeg maar. Dan krijg je een uh, gulden middenweg. Ja, want uh, deze meneer kwam met Allemaal over, toch? Elma Vinkers, jawel. En uh, uh, ja, die heeft al uh, diverse andere Nederlandstalige artiesten gezongen, zoals Brigitte Kaandor. Ook. Uh, en uh, ook. En ik ben nog steeds van mening dat ze het nog gewoon met Danny de Munk hebben moeten doen. Want? Nou ja, dat vindt ze zelf ook. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb laatst nog geslapen... Uh, bij Brigitte Kando, weet je dat? Oh, en wat vond je vriendin daarvan? Oh, geen idee, weet ik niet. Oh. Nee, nee. nee, maar ik zat op de vierde rij. Oh! Everything is beautiful In its own way Like a starry summer night Or a snow-covered winter's day And everybody's beautiful In their own way Under God's head So blind as he who will not see. We must not close our minds, we must let our thoughts be free. For every eye that passes by, you know the world gets a little bit older. It's time to realize that beauty lies in it. thing is beautiful. Je hebt eigenlijk maar weinig nodig om gelukkig te zijn, vind ik. Ja, dat is ook zo. Maar een hele hoop mensen realiseren zich dat niet. Die zijn constant bezig met carrière, geld. Ja. En uh, ja, toevallig, ja, als, wij, als je op een bepaalde leeftijd komt, zoals ik bijvoorbeeld. Ja, ja, en je goddelijke 61 jaar. Ja, ja. ja, Nee, maar dan zijn er steeds meer mensen uit je omgeving die wegvallen. Ja. En je maakt steeds meer, uh, ja, vreselijke ziektes en maar ja. dat gebeurt ook steeds meer op jonge leeftijd. Als je nou die Jamai bijvoorbeeld hebt, ik weet niet of je daar iets van gehoord hebt. Nee, wat dan? Die zijn nieren zijn uitgevallen, serieus. Echt waar? Jamai, dus, dat is die jongen van, uh, ja, van ja, idols? Ja, die uh, hele jonge, jonge, jonge man en uh, moet nou een paar keer per week <lacht> gedialiseerd worden. Oh jee, oh, jee een telefoon, vallen, nou, en, nee, en dat maakt niet jee, Ik gooi jouw microfoon even dicht uh, en dan uh, zet ik gewoon even een, uh, een plaatje op. Muziekje eventjes. En dan gooien we wij daar gewoon even in. Heb je nog wat van, van Harm gehoord en zijn uh, en moeder? Ja, ik weet dat ze onderweg zijn, maar uh, het lag het openbaar vervoer niet plat vandaag. Er waren geen files op de, op de Zandvoetselaan. Ik heb ze niet ge gezien, in ieder geval. Oh? Ja, ja, ik, nou ja goed. Ik, uh, ik weet het. Ik hoop het wel dat hij uh, dat, dat komt, want hij zou namelijk wat lekkers meenemen bij de koffie. Oké, okay, en, en die professor, komt hij ook nog? denk het wel, want uh, Harm die liep laatst op de mopperen dat hij de stoel van zijn moeder steeds moet duwen. omdat die accu leeg was. En die professor, die... Volgens uh, oh, mij heb je er een oog hier, hoor, ik weet het niet. We hebben trouwens ook nog een aanmelding gekregen van een, uh, een, uh, een boer. Oh. En die heeft ook een, uh, een asiel bij zijn huis. Een wat? Een asiel. Uh, uh, een, een dierenasiel. Oh, een dieren? Dus ik hij, was zeggen. Hij heeft niet alleen vee. Nee. Hij heeft ook dieren. En hebben we daar een gesprek mee straks? Of jij? Heb jij een gesprek nou, mee? Nou, hij wil komen wel iets, iets uh, vertellen over zijn asiel, zeg maar. Ja, nou ja, is goed. We zien het wel. Uh. Het maar de rest, uh, het is een... Uh, een softlief vrijdagmorgen is het. En uh, ja, ik weet... Uh, ja, er, worden weer flink, er worden weer flink geluisterd. Dat vind ik altijd wel leuk. Uh, ik kreeg ook al een uh, berichtje van iemand die zegt... Ja, maar de camera's staan uit. Ja, ja dat hebben we bewust gedaan. Want wederom... Ik ja, eh, Charles, sorry. Maar wederom, je bent weer vergeet om een broek aan te trekken. Ja... Ja. Ja, het is wel lekker luchtig, Willem. Ja, voor jou, ja. Maar en voor Harm is het ook leuk natuurlijk. Ja, voor Harm is, uh, is het ook <laughs> hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Zijn, ja. Moeder, zijn moeder waardeert dat wat minder. Die is vrij conservatief. Oh ja? Ja, die, die, die, die moet het allemaal niet. Is ze die... muzikaal? Of, uh... Nou, alles wat met naak te maken heeft, dat vindt ze niks. Nou, ik zag, laatst zag ik een recept op internet zetten met naakslakken. Nou, dat weet je wel. Ja, daar. maar dat is, van, uh... dat is voedsel. Maar uh, nee... Oh. Ze is conservatief, echt vaak. Oh. Ze houdt ook niet van, van, van winkels die s'avonds laat open zijn. En zo. Ja, ja, ja. ja. Ik, zet maar, ik zet hem maar een stukje muziek op, denk ik. Doe dat maar.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 Be mine Op de trap. Volgens mij uh, komt de familie Harm naar boven. Ja hoor, het is hij zo hoor. Harampje. Hallo. Ja, er is hij hoor. Hallo Willem, hallo. Waar is je moeder jongen? Ja, die komt eraan, die is niet zo vlug. Die nee, in, ik zie hem. Uh, trap die tijd nou heen, heen en weer man. Halverwege de trap. Ja! Nou, nou, nou, nou. Er is hoor. Ja, Jongen, Goedemorgen, Willem. Haha, ha, daar is ze. Waarom ah, ben je ha. laat? Nou ja, ik, we waren op de Zandvoetselaan. Ja. Er stonden twee hecten op de weg. Wat stonden op de weg? Hecten. Herten. Ja, reën. Reën? Ja. Ja, en waar reden die dan? Nee, die reden niet. Die stonden, oh! Die stonden op de weg. Anders, ja, ja. Daar konden we niet zo snel doorheen. Nee, dat snap ik. Dus dat zijn we iets later gekomen. Ja, nou, uh, gezellig. Uh, met z'n twee zie ik, of komt er nog iemand? Nee, nou, nou ik weet het. Nou, die professor, die kom, die, die, ik weet niet of die kan vanmorgen. Ja. Hij belde vanmorgen vroeg op. Oh. Ja, dat doet hij wel eens, dat hij ja. opbelt. Ja. En hij zegt: Denk is weten, maar ik was het eigenlijk vergeten. Dus hij was vergeten dat hij vanmorgen hierheen zou komen. Oh, ik zeg oh, ja, oh, professor, denk eens weten. Je mag het niet vergeten. Nee. Ga dan maar gauw eten en kom ja. dan heel snel hier naartoe. Ja, zak hooi zei je nog. N ja, ja, ook nog. <laughs> nou. Je, maar, maar wat zien je jullie, jullie eruit, uit, man? Je hebt met je roze, de broek aan. Ja. Ik vind het zo jammer dat de camera's het niet doen, hè? Ach, nou jammer. maar dit is mijn favoriete broek. Ja. Dat heb ik uh, wat zeven keer per maand. als hij niet gewassen wordt of gestoomd. Ja. Ik denk dan aan de stomerij, wel eens ook. Geen reclame maken, hè? Dat mag nee, niet. Nou, nee, nee, maar die stomerij is gewoon in Haarlem. In Haarlem. Vlakbij. Vlakbij, en, ja. ma Maar als die, dan is hij heel mooi in de plooi ook, die broek. Dat wel maar natuurlijk. Maar het is wel een aparte kleur, hè, Willem? Het is, is uh, Ja, het is, uh, ja, het is, het is heel... Uh, heel uh, het, ja, het is heel erg, ja. Ik ja. ben heel, heel trots op mijn zoon dat hij deze broek draagt. Ja. Nou, dat zou ik maar, ook zijn. Ja. <laughs> ja. Hij is, ja. Nee, maar het maakt hem jonger, vind je niet, uh, Willem? Wat zeg je? Het maakt hem jonger. Jonger? Ja, het maakt hem veel jonger, vind ik wel. Ja, ja. Dankjewel, mama. Kus. Ja, een beetje lekker niet voor die microfoon. Ik ben zo ja, echt ja, blij ja, dat die camera's... Ook luisteraars, ook allemaal, de allemaal... camera's doen het niet, maar het is niet erg hoor, want je mist niks. Nee. Hé hey Willem. Ja, jongen. Ik heb een verzoekje. Uh, jij bent? Ja, maar je mag eerst dat andere verzoekje draaien, want er is al iemand die heeft een verzoekje ingediend, toch? Ja, maar dat geeft niet, dat, dat, staat, dat staat niet echt op tijd. Dus, nee, maar, dus, maar je dus, zou die van mij zou je wel op moeten zoeken, denk ik, hoor. Nou, probeer eens. Nou, when you are king van de White Plains. Van de White Plains? ja. Dus een leuke groep. Ja? En die, die zingen dan over: Hoe zou het nou zijn als jij de koning bent? Ja, ja. Ken je het nummer. Ja, dat is uh, The One You Were King, uh, Er uh, zit een stukje, stukje accordeon zit erin, geloof ik. Ja, dat is een heel leuk, leuk liedje. Ook rustig kunnen mensen even een beetje bijkomen bij een kopje koffie. Ja, en anders ik wel, want uh, ik, ik, ik, ik snap ik, er helemaal ik niet nooit, van. Als jij binnenkomt, ik zou nooit een koningin willen zijn. Nee, ik ook niet. Nee, dat is een vreselijk ik. druk leven ja, ook. Ja, en je ja. moet overal lintjes doorknippen en dan moet je ook nog... Volgende keer, naar Helio dat was maximaal laatst. Wie? In nee, Ja, nee, dat verstond ik. Koning maar... koningin Maxima. Was hij daar? Ja, oh. ja. Daar was ik ook. Want dan mocht, mocht ik bij zijn om foto's te maken. Maar ik mocht niet met mijn camera naar binnen. Mocht alleen maar met mijn mobieltje mocht ik een foto van hem maken. Maar dat kwam ja. maximaal alles uitgehaald wat erin zat. Ja, ja. Wil ik het weten eigenlijk? Want oh. ik heb nu een beeld. Ik ben nu aan het visualiseren dat mijn, mijn, mijn mond valt van open. Mijn, mijn bek doet dingen... Die biologisch eigenlijk helemaal niet kunnen. Yes. Nou, Willem, heb je nou die White Plains nog gevonden? Ja, natuurlijk. Maar als jij zegt, uh, en, en ik ben er klaar voor, dan ben je er klaar voor. Ik kan het nummer, ken ik niet. Dat maar ken ik, je niet? Nee, Harm, um, haat je dat ook thuis in onze cd-bibliotheek zitten? Ja, nou, nou, mama, dan moet je maar eens met stoffen. Als je, als je, jij stoft altijd alles af. Ja. Yeah. Dan moet je maar eens goed zoeken tussen mijn, tussen mijn collectie, want hij zit erbij, hoor. Harm, Harm, die houdt van de White Plains. Ja, ja. En hier komen ze dan, luisteraars. De White Plains met, met Benjuar in King. Kijk Pardon in your hair, it's hardly ever there. Wash your face, shabby in your dress. Always look a mess, don't you care. Mom is there to see you. Always look your best. Change your dirty vest. When you grow, you'll be a king. Never do a thing. Four and twenty blackbirds sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, everywhere you go, people bowing low. Carriages to take you anywhere, people never touch a thing, when you are a king. Toy your shirt again, fighting again. in the rain, with what's his name.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 bowing low carriages to take you anywhere people won't ever touch a thing when you are a king when you are a king never do a thing four and twenty blackbirds sing along royal gifts they all will bring Voorzitter, king everywhere you go bowing you People bow and low uh, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig, ja. Alleen, de, alleen de tekst klopt niet. Wat zeg je? De tekst klopt niet. De tekst, wat klopt er nou? Je, when you are a king, ja. never do a thing. Nou, ja. ik, vind, ik vind dat onze Willem-Alexander is altijd heel ijverig. Wie? Willem-Alexander. Willem-Alexander. Onze koning, dat weet je toch wel, Willem? Het is toch... Het ik heb het, toch, het niet over Willem Willem Bruist. Ik het, heb het over Willem Alberts Ja, ja, ik kijk, dat ja, die was... Die bruist ook. Dat was, op zijn manier. Dat was de dat verwarring. Is, dat was de verwarring. Ja, ik vind wel, mama, dat mama gelijk heeft. Want Willem, die bruist ook... Op zijn manier. Ja. Die, die, die, hij knipt ook wel lintjes door. Ja. Hij is ook wel op de Olympische Spelen. Oh, wat deed hij dan? Ook wel een sportieve koning, ook, natuurlijk. Ja, ja. Maar hij heeft het heel druk. Hij heeft het druk, natuurlijk. En laatst met die tragedie met het zusje van Maxima, wat er ja. overleefd. Dat vond ik niet leuk. En, en die Maxima ook wel heel, heel emotioneel met uitspraak over haar zusje. Vond ik, ja. Daar ja, ik, werd, werd ik een beetje ontroerend van, Willem. Ja. Dus dat begrijp ik best, dat begrijp ik best. Maar ik goed, ik denk, ik denk met jou heel Nederland wel. Ja, zeker weten. Ja. Nou, dat heeft even een serieus momentje in de uitzending, luisteraars. Ik heb... En nu, uh... nu gaan we over naar, naar, naar Charlotte. Charles? Ja, wat is er uh, beste jongen? Jij gaat toch het weer voor ons doen? Alweer? Nou, vooruit dan maar. <laughs> Willem, heb jij nog een leuke uh, tune achter? Ach, oh, wat heerlijk. Ja, daar hou ik van. Willem heeft het. <laughs> Luisteraars, het is vandaag overwegend bewolkt. Kan het niet leuker maken dan het is winderig en fris. Ook in het weekend heeft de zon het een beetje moeilijk... en blijft het koel voor de tijd van het jaar. Maar ik heb goed nieuws, want na het weekend krijgt de zon meer ruimte... en wordt het langzaamaan warmer. Vanochtend komen in het zuiden en zuidwesten eerst nog uh, opklaringen voor. Ik heb ze niet gezien, maar goed. Ze schijnen ervoor te zijn gekomen. Volgens de gegevens en elders is het bewolkt. En vooral in het noorden en het oosten, daar valt een bui. De noordwestenwind is matig aan de kust... en op het weer krachtig tot hard. Kan je wel voelen, hè? want als je naar buiten liep vanochtend... Het... het is, uh, is winderig. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Vanmiddag dan uh, is het vrijwel overal bewolkt... Er valt plaatselijk een bui. Yeah. Wordt niet veel warmer dan een graad of 16 willen. Oh. Zwem jij wel eens ochtends in de zee? Dat je zegt van nou, ik, ik neem mijn plons of doe je dat weinig? Nou, ik heb de volgende, afgelopen week heb ik uh, gezwommen tussen de vlaaien. weer anders dan weer wat anders dan <laughs> dolfijnen. Ja. Yeah. <laughs> nou, goed. Uh, uh, uh, jij brengt me helemaal van mijn apropos. Neem me niet kwalijk, maar apropos. Ja. Uh, uh, dan is de graad of 5 onder de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Want normaal zou het dus, als ik dat bij die 16 optel... 21 graden moeten zijn. Ja. Ook vanmiddag blijft de noordwestenwind stevig doorwaaien. Ja, die wind waait ook met alle winden mee. Het is ongelooflijk... door de wind waait door de bomen. Ja. ja, dat is 5 december, maar dat wachten we nog even mee. Vanavond klaart het eerst wat op... maar vannacht neemt de bewolking vanuit het noordwesten opnieuw toe. In het noorden en noordoosten begint het uiteindelijk licht te regenen. Oh alweer. Ja. ja, alweer. De middagtemperaturen lopen uit een van 7 graden in Limburg. Dat is waar jij geweest bent. Ja, ja, ja, dus je hebt ze ja, ja, ja. daar koud, heb je ze daar achtergelaten. Ja, tot, behoorlijk. Ja, tot 12 ja. graden aan zee. De wind zakt in het binnenland af. Ja. Of zwakt in het binnenland af. Ik moet het wel goed vertellen. Maar in het noordelijke kustgebied en boven het IJsselmeer... staat nog steeds een vrij krachtige noordwestenwind. Ja. We gaan naar de zaterdag. Zaterdag heeft het zuidwesten de meeste zon. Op andere plaatsen is het bewolkt. Met lokaal een enkel buitje. En de mindertemperaturen lopen uit 1 van 16 graden in het noorden... tot 19 graden in het vrijzonnige Zeeland. staat een matige westen tot noordwestenwind. In het waddengebied is de wind vrij krachtig. In de loop van de middag, van de zaterdag dus... en de avond, dan neemt de wind af. Zondag blijft het koel met wolkenvelden... en plaatselijk nog wat lichte regen. Maar na het weekend... Oh, zei het al eerder, dan gaan we weer. wordt het geleidelijk zonniger en droger... Maar dan worden de middagtemperaturen verwacht, eigenlijk? De middagtemperaturen? Maar dan worden die verwacht. Tussen wanneer ja, en wanneer? Ja, tussen, ja tussen, middags, tussen 12 en 6. Natuurlijk. Ja, ja nee, schrijf ik helemaal. 12, ja. en 6, ja. 12 en 6. De temperatuur die krabbelt, dus langzaam op. En uh, woensdag gaan het plaatselijk weer zomers warm worden. Oh, ik word er zo blij van. hè. Jij ook? Ja, zeker. Ja. zeker want ik ga woensdag ga ik namelijk naar West-Limburg. Naar West-Limburg? Ja, je hebt Noord-Limburg, Zuid-Limburg. Ik was even kijken naar West-Limburg. Ja, dat lijkt me ook leuk. Ja, is ook leuk. Ja, ja nee, natuurlijk. Ja. Woonde, woonde Albert er ook niet, Albert? Albert West? Ja. Ja, daar heb je altijd wel gewoond met zijn, uh, Ja, dat klopt. dat klopt. Dan moet je straks ja. ook even... Het is ook wel leuk. Moet je straks ook eventjes uh, voor de luisteraars... Daarna winnen draaien met uh, Westenwind. Daarna Winner Westenwind. Ja, ja, dat hoeft nou niet. Nee, nee. Maar de, maar de, nu heb jij vast weer een, een of andere... Een grandioze, eh, grandioze plaat voor ons. Ja, je weet het. Kijk, uh, negativiteit, ik ken het niet. Charles, het je positief... moet hem even, rust, even rustig laten zoeken. Want die jongen wordt helemaal zenuwachtig van. Je. Nou, daar komt ie. Hang blijven van die tamperijen af! A love was out to get me, Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Now her trace of doubt in my mind. Love was more or less a given thing seems the more I gave, the less I got What's the use in trying And all you get is pain When I needed sunshine, I got rain oh, Then I saw her face Now I'm a believer She's Not a trait Ja, de Believer van de Monkeys. ja, wie, wie kent ze niet natuurlijk, en uh, ja, nou. Zee, ik heb uh, weer wat luisteraars. De ene uh, de een, die ligt uh, er gewoon uh, ja plat in bed Oh, met gesplitste oren. Gespitst: gespitste sta die gespitste oren. Maar op bed ziek of is het een ander tijdsverschil zeg maar? Beiden. Beiden. Beiden. Laten oh. we het daar maar op houden. Ja. Oh, ja, ja. beterschap? Vanaf hier heel veel beterschap. Ik weet niet wie het is, maar ik wens het wel. Maakt niet uit. Ik wens uh... het van harte beterschap, hoor. Ja, daar ja, sluit ik me bij aan, mama. Allemaal ja. beterschap die ziek zijn. Ja, dat is zo. dat is natuurlijk. En uh, we hebben natuurlijk weer Vladingen die luistert. We hebben uh, Snake Drachten. Limburg misschien, ik weet het oh, niet. Oh, mijn, mijn, mijn buurvrouw... Die is, is, is ook drachtig. Is die drachtig? Ja, is ook drachtig. Komt ze dan ook uit drachten of niet? Nee. Zij, uh, nee. Alleen als het een neurende fase is. Hey, Harm, waarom loop je nou te marcheren, jongen? Waarom? Nou, hier word ik zo blij van. Ik heb ook op een, op een club gezeten. Huh? Weet je wat voor instrumenten ik heb gespeeld? Dat mag jij eens draaien. Ik weet het wel. Het is geen harp. Een trilefola? Nee, geen, nee, ook niet. Je weet wat een trilefola is? Nee, weet het niet. Oh. Wat is dat dan? Ik weet niet of ik dat voor de radio ga zeggen. Oh. <lacht> oh ja. Ha! Nou, ik ja. elke week hadden we repetitie in het clubgebouw. Ja. En daar leef ik helemaal naartoe. Ja, Want uh, wij, wij, hadden, wij hadden een hele hechte ploeg met de varen. En mijn, mijn, mijn, mijn buurman, die, die sloeg de grote trom. Oh, echt weet waar? Je wel? Met die, die, die, die op je buik hangt. Die, en met, met ook van die, klap, van die klapdeksels erbovenop. Zit er een navel in die trommel, of niet? Nee. Oh, wat ik al zeg, anders heb die man op zijn eigen buik lopen slaan. Maar dan nou weet je nog steeds niet wat voor instrument ik bestelde. Je doet eens moeite om het te raaien. Waarschijnlijk de overslag. Nee, ook okay. Dat is de bassdrum. Nee, nee, daar heb ik het net over. Dat is die grote trom die op je buik hangt. Luister nou ook eens even, Willem, als ik wat zeg. Ja, ja. Oké. Okay, uh, ik geef het op. Nou, je, ne je neemt de moeite om te ah. raaien. Nee. Oh, nee. Om, om te raaien oh. wat voor instrument. Nee, maar ik zie de meest vreemde dingen, zie ik, die visualiseer nu... met wat je allemaal voor je buik hebt hangen, joh. Het, was, het had iets met net te maken. Net. Maar het was net niks. Nee. Nee. Klarinet. Oh. Sorry <laughs> Maar die heb je toch niet voor je buik hangen, ik, jongen. Die hangt boven. Ik, ik ben zo blij dat hij ermee gestopt is, want ik werd helemaal gek van dat ding. Want ja. Had ik had hem op zijn kamer en dan ging hij s'avonds oefenen. Dan ja. Ik werd helemaal gestoord van, van die klarinet, hoor. Ja. Maar, maar Gret, jij, jij speelt piano toch, of niet? Nou, heb ik gedaan. Had ja, ik, maar hier staat de piano. Dan, was, een, jij, was een Afrikaanse jij... piano. Een? Een Afrikaanse piano. Die kwam uit Afrika. Oh, wat is dus zo was speciaal hè? Ja, die was zo vals, hè. Die was vals, die piano. Want ja, in Afrika, weet hij of want zo. in Afrika, de stem is alleen die witte toetsen. <lacht> ah. Oh. Dus. <lacht> wat moet ik hier nou bij? Nou, wat, heb ik wat heb ik toch aan deze nutteloze informatie? Maar uh, Geet, zou jij ja, mag achter de piano willen kruipen? Want, uh, nou, is goed. Maar ja? Kijk of ik het nog een beetje beheerst. Nou, Ik ben luisteren mee, We beginnen Ik, ik begin bij de C. Ja, uh, ja, het klinkt goed. Lekker, hè? Ja. Ik zwing ik ook, hè? Geweldig. Oh, wat lekker. Oh, wat lekker. Is zo lekker niet? Oh. Man, baby will care for clothes. My baby just cares for me My baby don't care for Cars and races My baby don't care for I don't please Liz Taylor is not a star high And even Lana my smile Something he can't see My baby don't care moeilijk om me te concentreren, terwijl jij tegen me praat, omdat dan... Ja, dan, dan. Ja, dan, dan, dan. Oh, heerlijk, heerlijke! Het is zo lekker om te doen, dit. Ja, maar jij freewheelt wel aan op ja, de toetjes. Ja, het een beetje, wel. Behoorlijk. Ja, lekker. Ja, ja. Mama, mama. Ja, beste jongen. Kan je straks even vertellen over ons, ons, uh, ons meisje wat we in huis hebben gehad vroeger? Daar ja. zal ik straks iets over vertellen. Dat is niet zo'n leuk verhaal trouwens hoor, maar goed. Nou, weet je, stop maar met spelen dan. Want dan kunnen we dat nog even doen voor de klok van 11 uur. Ja, nou, oh, leuk. Nou, wij hadden vroeger namelijk een, een meisje in huis voor de huishouding. Want toen was ik een beetje last van mijn hernia. Of van mijn onder, onder hernia Want in mijn rug had ik dus een hernia. En dat meisje die kwam dus helpen. Maar ja. nou, op een gegeven moment was het meisje zwanger. Van wie? Ja, dat, dat wist ze niet. En toen zei ze van... Ik weet niet zo goed wat ik met dat kindje moet. Ja. Toen dus hebben wij dat kind van mijn huis opgenomen. En dat kindje, dat, is, dat, dat was Harm? Ja. En nee, en je, toch? Dat was niet Harm? Nee, het was niet Harm. Nee. Dat was, was nou, onbekend. Hè? Ja, ja. Adres onbekend. Nou, ik, ik zeg, ja, je mag dan ook nog blijven. Ik geef je nog weer een kans, hè? Ja, ja, ja. Dus, dus, maar toen, toen een jaar later was ze weer zwanger. Ja. En toen zegt ze van, maar, maar, maar, maar wil je dit kindje ook nog opnemen in huis? Ook nog erbij. Ja, mama, ik weet dat nog. En ik vond heel heel en dat je dat goed vond, hoor. Nou, ik, ik, dat tweede kindje heb ik ook opgenomen. En ze mocht ook blijven, omdat ze me zo goed in de huishouding hielp. Ja. Maar nog geen twee jaar later was ze weer zwanger. Jonge, jongen, jongen, jongen, de verhaal een zeg. Weet je wat ze toen zei? Ik neem ontslag. Ik zeg ontslag. Ze zegt, ja, want een gezin met drie kinderen wordt me veel te druk. Ja, dat snap ik. Wat een verhaal, mensen. En dat brengt ons weer op uh, negen minuten voor elf tijd gaat snel, Charles. Ja, de tijd gaat snel, Gebruik haar wel. De tijd gaat snel, Gebruik haar wel. Ik vind het een prachtige uitspraak, je Dankjewel. Dat, uh... Ik jij nog leuke muziek, Willem? Want de mensen zitten zich thuis misschien wel een beetje te vervelen. Ja. Want jij hebt toch muziek waar je geen minuut bij verveelt? Uh, ja, nou goed, die heb, die, die heb ik dus inmiddels al gedraaid. Dus, uh... Oh, die heb je al gedraaid? <middels> <middels> Op die was het. Ja, had. maar dat geeft, ik heb dan wel iets hoor. Oké. Okay. Ik, uh, ik start dan wel eventjes in. Daar komt hij. Ja dat swingt hè. sweet Sweet Ja, sweet for my sweet, for the, die zijn van de searches, hè. Sugar for my honey, ik heb hier een hele pot met suikerklontjes staan. Sweet for my sweet, sugar for my honey. Sugar for my honey, en ga je die hele suikerpot leeg eten dan? Honey, zak mijn roos. Ah. <laughs> ik schiet me zo ineens te binnen, honey, zak mijn roos. <laughs> ik zeg, we gaan het laatste nummer op, we gaan naar de klok van 11 uur, want... Uh, uh. Ik wou nog wat kwijt. Wat, wat, nou wat, wil, je vertellen, wat ja, wil je vertellen? dan Ik kwam nog wat kwijt, maar ik weet niet meer wat ik nou, kwijt wil. Denk nou eens even rustig aan. Oh, die belastingaanslag, nou. die wil ik, ook kwijt. Die ik wel kwijt. Die wil ik kwijt. Ja, ja. Nou, trouwens, um, ik heb uh, een, een, een, een klacht gehad van, uh, van de Belasting. Uh, er is een envelop teruggestuurd naar de Belasting. Okay. Omdat men vond dat uh, het blauw was niet meer het blauw van toen. Het was niet uh, gewoon blauw, niet pauwblauw, niet bleu royale. Maar het was niet meer belastingblauw. En uh, ik heb even gebeld met de belasting. Wat, wat, wat was er nou aan de hand met die envelop? Er is iemand die heeft op de achterkant van dat ding, van die envelop... Je hebt er gewoon een gedicht op staan schrijven. Oh, nou ik weet wel dat er hier geweest is. Ja, ja. Dat was volgens mij vorige week. Dat was vorige week, dat klopt. Ja, klopt. Nou, en nou, wat is er nou gebeurd? Het is ingelijst, het hangt op de belastingkant hoor. Ik zal je vertellen, Willem... Er... Wij, wij kregen op een gegeven moment zeven enveloppen van de Belastingdienst. Waar? Zeven? Ja, allemaal aanslagen en allemaal herinneringen. Ja. En ook uh, ja, gewoon informatiebrieven van de Belastingdienst. Ja. En ik heb al die blauwe enveloppen heb ik op straat gegooid. Over jij dat? Ja, ze willen toch meer blauw op straat? Oh. Goed, ik onderbreek het nummer heel ja. eventjes. Want, nou, ik, ik, ik, ik het, dit ja. wil dit nummer, Willem, ik aan jou opdragen. Wat? Want sinds ik in de, in de, in de radio uitzending mag komen bij jou. Ja. Heb ik toch iets van, ja, I got you, babe. Oh mijn god. Nou, even tot aan de klok van 11 uur. Sorry dat je... Hoor ja, ja, ja. Willem heeft al verkeering, Harm. Oh, oh. Dat mag, mag je niet afpikken. Me, myself en I. Ik ben ooit alleen. Ja, laten eens dus even kijken wat we in de tweede uur gaan doen, uh, Charles, want... Uh, komt er nog een tweede uur? Ja, er komt nog een tweede uur, ja, natuurlijk. O jee, dan moet ik me even geestelijk voorbereiden. Nee, dat geeft wel aan niks. Ja, gaan... in de tweede uur gaan we in ieder geval contact zoeken met die boer. Ja. Die, uh, ja, heeft een, een, een, natuurlijk een boerderij met allemaal vee. Ja. Maar ook een... Hij hey, heeft toch een, een paardenclub? Of was hij met paarden? Ik weet het niet. Nee, met paarden. Ja. Oh, pa nee, nee, parenclub. Ik, uh, Geen paardenclub, hey. ja. Maar hij heeft dus wel een asiel bij zijn boerderij ook. Dierenasiel. Uh, Dierenasiel. Ja. En uh, nou, ik, ja. ik moet je wegdraaien, oh, Vind. Oh, nou, dag. dag, dag. Ja. <laughs> ik zou zeggen uh, tot uh, na de reclamejournaal en reclame maar weer. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.